Het is wel degelijk politiek geweest. Nou ja, de vraag is of ze hier iets over zullen zeggen. Ik zie dat uh, de meneer die hier de zaak in goede banen moet leiden... nu aan de fotografen en camera's vraagt om te gaan zitten... om uh, een plaats te nemen zodat het, uh, de verklaring van Judith Spiegel kan beginnen. Zij zal eerst het woord voeren en daarna uh, zal zij vragen beantwoorden. Ja, en waarbij, waarbij het dus niet zeker is... of ze ook echt een inhoudelijk antwoord zal geven... op alle vragen die al die journalisten hier in deze zaal... Nu hebben ze zitten er klaar voor. De microfoons worden nog even allemaal. een keertje Welkom goed geschikt, een laatste van slokje water, en dan laten we dan nu uh, gaan luisteren naar de verklaring van uh, Judith Spiegel en uh, Boudewijn Berendsen. Stellen van vragen aan beide. Als u vragen stelt, zoek ik u eerst uw naam en het medium waarvoor u werkt te vermelden. Het woord is nu aan Judith. Ja. Uh, nou, we hebben. Heel erg lang gewacht op dit moment. Dat is denk ik uh, duidelijk. Het is ook best heel moeilijk elke keer weer even om, uh, om mijn stem niet een beetje te laten bibbelen. Want ik vind het wel zinnig om jullie allemaal hier te zien. Uh, uh, ja, die blijdschap is echt enorm. En, en ook eindelijk in Nederland. We hebben we met de pers al te woord gestaan. Maar dat is toch allemaal iets chaotischer, moet ik zeggen. Jullie doen dat wel netjes. Uh, het was geen leuke tijd. Het was geen leuke tijd voor ons. Maar... Uh, het was denk ik misschien nog wel een minder leuke tijd voor onze familie en vrienden en iedereen die hier zat en niet wist hoe het met ons ging. Voor ons, daarentegen, wij wisten natuurlijk wel hoe het met ons ging. Het ging eigenlijk best wel goed met ons. We werden heel goed behandeld. Uh, op alle vlakken wat we wilden, dat kregen we. Uh, we hadden een dagindeling. Uh, nou ja, we bezorgden, want dat was het enige waarvan wij wisten dat we konden doen voor iedereen die thuis zat... gezond blijven en zorgen dat je hier niet als een verzuurd type uitkomt. Daar hebben we keihard voor gewerkt en volgens mij is dat gelukt. Um, ook, en dat uh, ook voor de pers, dat heeft een aantal van onze familieleden nog verzocht... Uh, dank voor jullie steun en ook juist voor jullie terughoudendheid... want het is heel lastig in die ontvoeringszaak om te weten... wat is nou goed voor ze en wat is nou niet goed voor ze... Uh, in Jemen was dat veel minder het geval de media, ik weet niet wat ze allemaal hebben gedaan maar we hebben het de laatste paar dagen kunnen zien Dat was ongelooflijk en waanzinnig en heel erg hard verwarmend en dat is ook een van die dingen die gedurende de hele ontvoering voor ons gespeeld heeft uh, we gingen erin met een echt een, een zielsveel liefde voor dat land en dan word je ontvoerd en dan denk je, ja, ik word nu ik zeg het maar gewoon op z'n nollands verneukt door dat land waar ik zo goed voor ben geweest en je moet even de schakeling maken van, ja oké, okay, maar toch dit maakt niet dat hele land meteen tot, tot uh, rampzalig gebied. Um, tegelijkertijd, en, die, en ook de behandeling die we hebben gekregen was heel erg jemenitisch, dus heel erg goed. Maar tegelijkertijd ben je wel ontvoerd en het is elke keer heel lastig om die, uh, ja, om die rare contradictie in je hoofd te, te maken. We hebben ook heel erg nagedacht, want we hadden natuurlijk alle tijd om na te denken... over waarom dit nou allemaal zo makkelijk gaat in dat land. We wisten dat het een risico was. We hebben dat risico bewust genomen. We hebben eraan gedacht om weg te gaan. Maar we wonen daar al drieënhalf jaar. Je hebt er een leven, je hebt er vrienden, je hebt er werk, je hebt er een hond. Je hebt er... Het gaat niet even zomaar weg. Uh, maar gedurende al die tijd hebben we wel geprobeerd en het is eigenlijk ook wel gelukt. Dat is altijd fijn, die telefoons... Uh, om die liefde voor dat land wel warm te houden. En dat is ook gelukt. We gaan niet terug. Dat is ter geruststelling vooral van familie en vrienden, denk ik. Uh, althans, voorlopig niet, zeg ik maar even. Uit. Want het gaat slecht in Jemen. En dit was gewoon een symptoom, zou ik zeggen, van de moeheid... en ook misschien wel de ziekte van dat land. Uh, het feit dat je zo makkelijk op klaarlichte dag... op weg van de wasseret naar huis kunt worden ontvoerd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 en hoe gaat dat dan verder? Ja, uh, in dat land, iedereen die je als, als vrouw verkleedt... je gooit er een niet-kaap overheen. En, uh, daarom hebben we ook allebei op onze handen henna-tekeningen. Zo kom je er ook wel weer uit. Komt langs alle checkpoints. Zou een al een checkpoint moeilijk doen, dan betaal je ze wat. Dus dat is een groot probleem. Uh, en, ja, dat, en dat is maar één van de vele problemen. Maar het vervelende is natuurlijk wel dat het voor niemand meer veilig is. Dat het ook betekent... Om die link maar even te leggen: dat als wij op die manier zo makkelijk kunnen worden vervoerd, eh, terroristische groeperingen op die manier ook overal komen waar ze willen. Dus dat baart heel erg zorgen, denk ik, eh, voor Jemen. En ja, voor ons was het, eh, was het rampzalig, maar de afloop is fantastisch. En eh, ja, vandaag zijn we vooral heel erg blij dat we hier zijn. Ik weet dat jullie zullen willen weten, dus ik zal er maar vast over beginnen. Is er nou betaald? Geen idee. En dat is echt waar. Ik ga het uitzoeken, want ik wil dat ook weten. Maar tot nu toe, voor ons is zijn de laatste paar dagen heel vaag geweest, eigenlijk hoe we daaruit zijn gekomen, wie je dat geregeld heeft, of er betaald is of er niet betaald is, geen idee. Dus ja, dat hoef je eigenlijk niet meer te vragen. Um, en wat, ik ga het uitzoeken en ik ga proberen dat uit te zoeken. Maar weten dat in die landen daar in de Golfregio de dingen nogal geheimzinnig zijn en daarom ook zo intrigerend. Maar uh, ja, de vraag is wel of we er ooit echt achter zullen komen. Dat is wat ik erover heb te zeggen. En uh, dan nu vragen zou ik zeggen. Huh? Nou, omdat je. Ja. Uh, Koen de Rest heb je al nieuws. Um, Matthijs? U zegt dat u goed behandeld ja. bent en dat het allemaal heel goed ging. Mathijs, u hoor je mee? Was dit van Judith Spiegel? Ja, zeker. De eerste verklaring dus hoorde je van Judith Spiegel. Eh, wat opviel? Eh, mij viel twee dingen vooral op. Dat ze het met humor vertelde, met een grapje. We gaan niet terug, zei daarna voorlopig. Je zag het ook aan haar hele gezichtsuitdrukking. Heel ontspannen. En dat ondanks die enorme traumatische ervaring die ze hebben meegemaakt, eh, bijna zes maanden lang ontvoerd, ze het verhaal toch benadert. Nog steeds als een journaliste met een analyse. Toen ze vertelde op wat voor manier uh, hun auto waarmee ze ontvoerd waren... langs de checkpoints kwam. Uh, wat de gevolgen zijn voor Jemen van dit soort acties. Dus uh, niet alleen maar het verhaal van een uh, getraumatiseerde uh, ex-gegijzelde... maar uh, ook uh, ja, nog steeds een journaliste die met humor... en heel ontspanning hier vertelt wat ze heeft meegemaakt. Goed, dankjewel NOS-verslaggever Matthijs van der Wien.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 Zweden zijn ook zakelijk. U rijdt de innovatieve Volvo V60 Plug-in Hybrid tot 2019 met maar 7% bijtelling. Kijk op VolvoCars.nl. 4 uur. Dit is Radio 1. Met Ger Jochems en Tessel Blok. Het is 9 over 4 zo meteen Het buitenlandpanel van Villa VPRO. Maar eerst het uitgestelde NOS-journaal met Mark Visser. Uitgesteld natuurlijk vanwege die persconferentie van journalisten Judith Spiegel en haar man Boudewijn Berendsen. Ze zijn geland op Schiphol en hebben net die persconferentie gegeven. Geven die nog steeds een beantwoorden nu vragen. Straks ook meer bij de VPRO, maar ook natuurlijk in het Radio 1 journaal.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 Dieven hebben gisteren tijdens de herdenkingsdienst van Nelson Mandela... ingebroken in het huis van anti apartheidsicoon Desmond Tutu... in Kaapstad. De 82-jarige Tutu was op het moment van de inbraak in het stadion... in Johannesburg, waar hij een toespraak hield. In augustus werd daar ook al ingebroken in Tutus' huis. Toen namen de inbrekers niet veel mee. Politie wil niet zeggen of er dit keer wel veel is gestolen. Wesley Sneijder heeft Galatasaray... naar de achtste finales van de Champions League geschoten. Dan maakte tegen Juventus vijf minuten voor tijd de 1-0... E Galatasaray werd daardoor tweede in de groep in groep B achter Real Madrid. De duel werd gisteren vanwege hevige sneeuwval na een half uur gestaakt. Daarom werd de wedstrijd vanmiddag afgemaakt.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 Verkeersinformatie van de AWB. John zou aan. Ja, met allereerst een waarschuwing. Want in het westen, midden, oosten en zuidoosten van het land komen mistbanken voor. En vanwege de mistbanken zijn een aantal spitstroken nog dicht. Onder meer op de A2 bij Eurmond, A27 bij Houten en op de A50 bij Hoenderloo. Nou, dus een files 72 kilometer in totaal. Een paar opvallende. Op de A4 richting Delft. Daar is een ongeluk gebeurd bij Industrietrein Polder. Het staat 2 kilometer file. Er zijn twee rijstroken dicht. En op de N44 richting Niederhouten.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 Tessel de Blok en Ger Jochums. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Tot half vijf nog bij u hier op Radio 1. En wij gaan onmiddellijk beginnen met ons buitenlandpanel. Vandaag met Thea Hilhorst, hoogleraar Humanitaire Hulp en Wederopbouw... Universiteit Wageningen. Hartelijk welkom Thea. En Marcel Rutte, hij is Oost-Afrika-deskundige... van het Afrika-Studiecentrum in Leiden. Welkom. Uh, jullie hebben hier net in de studio ook even uh, kunnen kijken... naar de persconferentie van Judith Spiegel... En um, haar partner, zoals altijd wordt gezegd, ja, Boudewijn Berendsen, Thea. Ze, ze maakte een hele stabiele indruk. Hè? Ja, absoluut, echt knap. Want uh, dat is natuurlijk heel moeilijk om ontvoerd te zijn. Ik heb zelf ook wel eens zo'n cursus gedaan, en dan je kunt het ook op allerlei manieren verkeerd doen, en ook voor jezelf heel heel onprettig maken. Maar het lijkt erop of zij het heel erg goed gedaan hebben. Nou moet je wel bij zeggen dat ze is nu heel stabiel, maar dat is ook het moment van het vrijkomen. En dan kan net zo goed, natuurlijk, zijn dat er over een paar weken nog een gigantische reactie komt. Dat weet je niet. Dat kan ook maar heel goed. Wat hè? mij het meeste eraan opviel. Ze maakten wel een paar grapjes. Maar het was voornamelijk ingehouden woede de hele tijd. En voorkomen terecht en begrijpelijk, natuurlijk. Maar dat vond ik onder de oppervlakte een beetje kolken. Had je dat niet? Ja, die, maar die woede die is er natuurlijk ook. Want, die moet eruit natuurlijk. Ja, die is er ook. En, en, en de manier waarop het is gebeurd. Maar wat je ook heel erg merkte, dat ze ook heel zorgvuldig naar het publiek toe reageerde al. Dus heel erg dat ze eigenlijk anticipeerden op een reactie... dat mensen zeggen, ja, zie je wel in Jemen? En dat ze daar al op anticipeerden Ze zeggen... nou, we houden echt nog van het land. En ja, is heel, maar Marcel, ja. ze zei ook... eigenlijk maak ik me heel erg zorgen nu om Jemen... als ik zie hoe makkelijk wij... Twee Westerse mensen die ontvoerd zijn, daar kriskras door dat land konden gaan. Hoe makkelijk moet het dan wel niet zijn voor terroristische boeven, wat er ook om zich daar in dat land te verbergen en maar overal her en der heen te gaan, als er nauwelijks controle is. Ja, dat is ook wel bekend van Jemen natuurlijk, hè? dat het uh, een, een, niet het makkelijkste land is, uh, een zogenaamde field state. Tegelijkertijd denk ik van als je al ontvoerd wordt als buitenlandsjournalist, misschien maar beter in Jemen, want ik heb niet het idee dat er in Jemen zoveel slachtoffers vallen zoals je wel in andere landen hoort. Hè? Die Franse journalisten laatst in de mm -hmm. Mali bijvoorbeeld. Ja, die kunnen dit niet navertellen. Zij kan het wel. Ik merk ook naast de humor die ze brachten ook wel teleurstelling. Inderdaad van wat overkomen. Het land waar ik zo van hou dat me laat vallen. Dat begrijp ik ook wel. Maar ik ben het met Thea eens dat ik denk dat ze nu nog in een flow zit. En uh, ja, hmm. dit zal nog even moeten bezinken. Ja. Goed, we gaan het hebben over Mali en de Centraal-Afrikaanse Republiek... dat laatste te beginnen. Um, Thea, de Fransen hebben nu troepen gestuurd. Even heel kort recapituleren wat er gebeurd is. Moslimrebellen zijn uit het noorden gekomen... hebben de president verjaagd, hebben daar een stroom al neergezet... hebben vervolgens moslim- en uh, christelijke groepen, bevolkingsgroepen tegen elkaar opgezet. Resultaat, uh, flink boven de 500 doden... Nu zitten de Fransen daar met 2500 man. Uh, 1500, 1600 man, 2500 man Afrikaanse troepen. Moet uitgroeien tot 6000. Ja, het is afschuwelijk wat er gebeurt. Maar is dat laatste wat ik zeg, gaat dat naar een goede richting toe? Een goede ontwikkeling? Nou, dat hoop je in ieder geval wel. Dat er in ieder geval nu een, een soort rust kan komen. Dat die, dat die uh, vredesmacht inderdaad als een soort politieagent op kan treden. Ze hebben ook het mandaat gekregen van de Verenigde Natie om ook echt op te treden. Dus ze hoeven er niet bij te staan en te kijken wat er gebeurt. Maar ze kunnen ook daadwerkelijk zelf, als het nodig is... om burgers te beschermen, geweld gebruiken. Dus de hoop is dat het daar in ieder geval, een, in ieder geval rustig wordt. Want ja. op het moment afgelopen week escaleert het heel erg. En Dan krijg je steeds meer geweld. En dat wordt steeds moeilijker te keren. Tegelijk de vraag, ja, en wat doet die rust dan? En hoe breng je daar dan een politieke oplossing? Dat is natuurlijk hmm. vraag ja. twee. Het geen ja, Marcel Rutte, um, we een te, een paar, vorige week of de week daarvoor hadden we iemand ook die gespecialiseerd was in deze republiek. En die zei ja, dat, dat zogenaamde geweld tussen die bevolkingsgroepen, katholieke, uh, christelijke en moslims, dat is eigenlijk onzin, want die mensen konden heel goed samenleven, maar ze zijn opgejut. Maar Marcel Rutte, ik denk dan, als je ze sterk elkaar op kan zetten, dan is daar onder huid, zijn daar grote verschillen. Kan niet anders. Klopt, er wordt wel gezegd dat in het noorden, het meer islamitische noorden, dat, dat voelt zich achtergesteld. Het is ook het gebied waar je veel natuurlijke hulpbronnen vindt, uh, waar die bevolking zelf niet zoveel van profiteert als men zou willen. Daar zit denk ik een deel van de pijn. Dus inderdaad naast die diplomatie die je nodig hebt, die rust die je nodig hebt, zul je uiteindelijk tot een eerlijke verdeling moeten komen van de hulpbronnen. En ja, dat is eigenlijk in deze, deze streek van Afrika nog nooit het geval geweest. Hè? De eerlijke verdeling bedoel je? Nee, nee, nee. Jij wees in dit hele conflict, maar ook specifiek in, in dit... Hè, dat het ineens langs die religieuze lijnen zo lijkt te gaan... terwijl dat van oorsprong niet zo was op de rol van Tjaat. In, in, wat, wat, wat, wat, uh, wat is die rol van Tjaat? Nou, er is wat wel gezegd land... dat uh, een, een, een succesvolle coup in de uh, Centraal-Afrikaanse Republiek... kan niet uh, gebeuren zonder de invloed van Tjaat. Het moment dat Tjaat, en dat hebben ze in het verleden ook bewezen... bij eerdere koepogingen die gelukt zijn, euh, zich ervoor, euh, ervoor gaat... om inderdaad die rebellen te steunen, en dan lukt het. Die rebellen zelf zijn eigenlijk te zwak om dat voor elkaar hmm. te krijgen. Waar, nu, uh, waar liggen de belangen van Tjaat dan? Om in te kunnen schatten wat ze gaan doen... Nou, ik denk dat het onder andere te maken heeft... dat men graag wil dat, dat men controle houdt... ook over wat er daar in die, in die noordelijke regio gebeurt... waar zij aan grenzen. Er is nu wel gezegd van... ja, Tjaad had ook troepen in Mali... in de Vredesmacht daar... en heeft daarom minder goed op kunnen letten... wat de rebellen, de Tjaadische rebellen... aan het doen waren... samen met de lokale rebellengroepen. Het is een mix eigenlijk van groepen... die in het noorden van de Centraal-Afrikaanse Republiek, eh, nee, verbonden Jij wilde zijn. wat vragen? Ja. Nou, even terugkomen we ook weer op die gedachte van het opstoken... of dat nou kan of niet. Hè? Want het is wel zo dat die, die rebellen die de boel daar hebben overgenomen... echt overwegend buiten, vanuit het buitenland zijn gekomen. Hè? Dus dat, ja. er is wel degelijk van buitenaf een enorme hmm. troepenmacht opgekomen. Die hebben natuurlijk wel ook lokaal geworven. Dus natuurlijk is daar, liggen daar ook latente spanningen. Maar in dit geval is het ook echt wel zo dat je een echt overwegend buitenlandse... Rebellengroepen zijn het land ingetrokken om de grondstoffen, hebben daar de regering overgenomen. En die lokale milities, ja, dat zijn in wezen ja, dorps-. Gewapende dorpsgroepen die zichzelf verdedigen. Mm. Daar kan ook heel explosief worden. Die kunnen enorm uitgroeien, dat zie je in Congo ook. Dus dat, je probeert die geweldspiraal nu te doorbreken... als eerste prioriteit, is wel heel belangrijk. Ja. Ja. Jouw expertise, hulpverlening, zeg je... Ja, laat die troepen eerst maar hun werk doen... en dan gaan we aan hulpverlening denken... of kunnen die toch nog wel wat doen? Ja. Nou, die hulpverlening gaat natuurlijk voor zover het mogelijk is... door artsen zonder grenzen, is nog steeds heel dapper bezig. En ja, naarmate het rustiger is, kan de hulpverlening beter werken. Tegelijkertijd kan het ook. Op een gegeven moment, als die, als die zo'n vredesmacht... als die heel controversieel wordt lokaal... Ja, dan kan het de hulp ook in de weg zitten. Maar op het moment dat als zo'n vredesmacht effectief is... en ook rust brengt... dan geeft dat juist ruimte voor de hulp om het beter te doen. Marcel, maar dat is natuurlijk een gevaar. Hè? Dat zo'n vredesmacht er in eerste instantie met de beste bedoelingen zit... maar uiteindelijk zelf onderdeel van een probleem gaat worden. Uh, dat zou dat het goed tref, Dat het controversieel wordt. Ja, ja, ja het, zal, het geldt ook voor een land als Mali, hè, waar onze Gaan Nederlandse militairen hebben. straks natuurlijk voor staan. Mm. Van ja, Who are the bad and who are the, the, the good guys? Omdat te onderscheiden, dat valt uh, niet mee. En dat zal ook in dit geval, uh, denk ik, gaan spelen. Ja. Um, en nog even terug te komen op Tjaat. Ik denk, ja. een van de redenen waarom Tjaat daar zo'n belang bij heeft... is dat er uh, toch geruchten waren dat er vanuit Zuid-Afrika... steeds meer belangstelling voor dit deel van Afrika aan het komen was. Wegen diamant en goud. Uh, ga, uh, maar ook olie. Er uh, uh. uh, zijn geruchten dat een neefje van uh, de huidige president, Zuma de huidige Zuid-Afrikaanse president, Zuid ja, ja? Ja? Uh, concessies zou hebben... in het noorden van, uh, van de Centraal-Afrikaanse Republiek. No. Er zaten nu ook uh, militairen, er zijn ook militairen gesneuveld... Zuid-Afrikaanse militairen uh, in de hoofdstad van... Uh... Dus daar zullen ongetwijfeld tussen die, uh, die troepenmacht... die daar onder de VN opereert... Uh, gesprekken zijn met Zuid-Afrika hierover... over een inmenging, of dat moet of niet... De, de afgezette president die is uh, vlak voor de koep nog naar uh, Zuma gegaan. En nee? heeft hij gevraagd of er meer Zuid-Afrikaanse troepen zouden kunnen komen. Dat is niet gebeurd. Nee? Uh, dat wordt hem niet kwalijk genomen door deze afgezette president... die nu in Parijs verblijft. Um, maar, maar hij zou zichzelf wijf... nog wel eens op zijn kop krabben waarschijnlijk. Ja, ja, ja, ja. Hij, heeft, hij heeft de kans gehad om een, om een goede deal ja. te sluiten. Dat heeft hij uiteindelijk niet gedaan. Het was een tussenoplossing bedacht. Daar heeft hij zich niet aan gehouden. En dat heeft met name toegeleid dat uiteindelijk die rebellen hebben doorgepakt. En ja, tot aan de hoofdstad toe zijn getrokken. En daar inderdaad hun stroomman neer hebben gezet. En deze stroomman zegt nu van ja, ik heb deze mensen niet meer onder controle. Dat heeft met name met die buitenlandse troepen te maken. Die buitenlandse rebellen moet ik zeggen die uh, ja, eigenlijk op zoek zijn naar hun betaling. En uh, dat levert nou zoveel uh, problemen op tussen de bevolkingsgroepen. Ja. Uh, we gaan naar Mali. Uh, de naam viel al een paar keer. Vanavond in de Kamer is een debat uh, met de regering... over de uh, inzet van Nederlandse troepen in de missie in Mali. Um ja, het gaat dan heel erg over de veiligheid van de Nederlandse troepen. Uh, Moeten er transporthelikopters komen? Dat heeft met, de, met de, de, de actieradius van die troepen te maken... en ook met het veilig kunnen weggaan uit een gevechtssituatie. Uh, bevalt jou het een beetje, de manier waarop dat debat gevoerd wordt? Begrijp je dat het alleen over die veiligheid van die troepen gaat? Nou, dat, dat, dat, dat wat we ons daar zorgen over maken... Over als we troepen sturen over hun veiligheid, dat is natuurlijk logisch. Maar ik ben eerlijk gezegd, ik ben natuurlijk geen expert in legerzaken. En als ik het hoor, dan bekruipt mij toch een beetje het gevoel... van is het ook het Nederlandse leger dat nog eventjes wil benadrukken... dat ze zo door bezuinigingen getroffen worden... dat ze, dat ze niet meer het materieel voor dit soort zaken hebben. Want het is natuurlijk wel een... Kleine troepenmacht die in een veel groter verband gaat opereren. Maar ja, ook dat weer hebben we met de Verenigde ja, Naties en zo. Dat dus ja. heb meegemaakt. En misschien ja. is het wel gewoon het Nederlandse leger of het Nederlandse troepen die denken: we hebben het eerder meegemaakt dat er hulp zou komen. Dat kwam dat niet, Dat ze zijn ook, afhankelijk ja. van anderen. En dan moet je toch je eigen helikopters bij je hebben. Ja. Ja. Uh, Marcel Rutte, wat is nou het principale verschil tussen het conflict in uh, Centraal Afrikaanse Republiek en in Mali? Hoe, heb je niet een, dat er andere namen zijn. Ja, nee, maar gewoon een, een, een essentieel ding. Er zijn natuurlijk duizend miljoen verschillen, dat snap ik ook wel, maar een, een essentieel ding, een essentieel iets. Nou, ik denk dat uh, je ook in het noorden van, van Mali toch ook weer met uh, groepen zit die zich benadeld voelen en, en, en niet erkend door het, het, het zuiden, wat machtiger is. Uh, daar zijn de activiteiten, daar heb je de hoofdstad. En ik bedoel, kijk in ons eigen land. Eh, Groningen, Limburg voelen zich ook nog steeds vaak achtergesteld bij eh, het, het, wat er in het hart van, van onze, zeg maar, ons economisch hart gebeurt in de randstad. Eh, dat is denk ik een, een overeenkomst. Eh, de verschillen, ik denk dat de complexiteit in Mali nog vele malen groter is dan die in de Centraal Afrikaanse Republiek. Hm. Uh, nog veel meer inmengingen, uh, hoewel Tjaart noemde ik net maar... Ook daar, uh, ook daar een rol speelt dus? Ja, ja Algerije mm, bijvoorbeeld ja. speelt een belangrijke rol... in wat er in uh, het noorden van Mali uh, gebeurt. Ja. Thea, uh, denk je dat dat ook allemaal uiteindelijk terug teruggaat... is het ouderwets gedacht? Dat er in dat tijd bij het verdelen van die landen... na de koloniale periode, belangrijk in de 19e eeuw... dat er gewoon met een lineaal lijnen getrokken zijn... dit is dit land, dit is dat land... met volledig voorbijgaan aan stamverbanden uh, en dat soort zaken... Nou ja, natuurlijk heeft dat ergens er nu nog steeds wel mee te maken. Maar dat is tegelijkertijd ook wel erg lang geleden gebeurd. hoor. Er ja. zijn wel heel veel factoren bijgekomen, denk ik, op dit moment. Dat ik zou dat zelf niet meer als allereerste oorzaak noemen. Maar het is natuurlijk wel degelijk in der tijd. En dat is heel lang doorgespeeld. Ook na de kolonisatie, dat die landen heel kunstmatig, heel kunstmatig gemaakt zijn. Wat denk jij? Nee, klopt. Uh, maar dat je, dat je ziet wel... Nou steeds ja, je ziet, heel, heel, we hebben natuurlijk heel Sudan, en Eritrea gekregen. Ik zie nogal meer grenzen. Ja, gaan sneuvelen. Gaan sneuvelen, ja. ja. Thea, wat wel opvalt bij deze missie. is dat er inderdaad heel erg de nadruk ligt op het militaire. en dat het woord wederopbouw echt helemaal niet valt. deze missie in Mali. Nou, terwijl toch tegelijkertijd Nederland wel erg wil benadrukken. dat het weer een 3D-missie is. Dus dat ze, dat ze de militairen ook onmiddellijk willen laten vergezellen... van andere inspanning op het gebied van diplomatie... en op het gebied van ontwikkeling. De, de, de, defensie, development en diplomatie. Dat je die drie heel goed met elkaar samen op laat werken. Maar goed, de grote beslissing op dit moment... draait natuurlijk om die militairen. En het is ook wel in de praktijk vaak zo... dat als eenmaal militairen naartoe gaan, dan klopt het ook wel. En dan zie je ook wel dat die andere initiatieven ook gaan volgen. En Nederland is daar eigenlijk vrij... Consistent In om dan ook te zeggen, oké, okay, we sturen niet alleen militairen, maar we pakken ook die andere gebieden er ook bij. Ja, maar zal het kan het Westen zich veroorloven ja. dat ze de slag met deze uh, moslimstrijdgroepen kunnen verliezen, gaan verliezen? Kunnen ze zich dat permitteren? Uh, op het moment dat we allemaal aan de schaliegas gaan, misschien wel, ja. Dat is een heel ja. cynisch <laughs> uitdrukken, maar ja. Uiteindelijk gaat het erom of deze Afrikaanse bevolkingen uh, met elkaar. Uh, door één deur kunnen gaan. Inderdaad, die eerlijke verdeling die ik eerder noemde, ja. dat zal ook voor Mario gaan. Je maakt gaan. een enorm mooie brug naar Mandela, zonder ja. dat je er erg in hebt. Of ze allemaal door één deur kunnen gaan. Wilden we het toch nog heel even over hebben met jullie. Um, nou, we hebben het allemaal gezien, hè? De, de, de herdenking. Heel veel Afrikaanse leiders ook. Dan vraag je je af: wat is de erfenis van Nelson Mandela voor Afrika? Ik heb dit buitenlandpanel aangekondigd met te zeggen. We gaan het hebben over twee landen die die erfenis nou niet bepaald omarmen. Nee. Hoe, hoe hebben jullie daarnaar gekeken, naar die bijeenkomst? En iedereen die roept: uh, uh, uh, verzoening. En vervolgens weer teruggaat naar hun eigen land. Marcel. Ik heb maar een heel klein stukje gezien van die bijeenkomst. Wat mij met name opviel was ook de reactie richting Zuma. Uh, ja, dat belooft uh, nog uh, heel veel uitzendingen, denk ik, over Zuid-Afrika hier. Uh, <laughs> dat hij uitgefloten Europa. werd, waar honderd ja, ja, ja, ja, staatshoofden erbij ja. waren. Ja, ja. ja, dat was zeer pijnlijk. Het uh, exit, trouwens, even is Het ja, exit-souma hierdoor? Niet onmiddellijk, denk ik. Nee, nee dat, dat, dat, hij, ik denk dat hij niet onmiddellijk uh, verdwenen is. Maar hij zal uh, toch wel uh, zijn beleid wat moeten aanpassen, lijkt me. Wil hij nog uh, ja, voor een verlenging in aanmerking komen? Ja. En, maar, uh, maar even doorgaan op de vraag, uh, Thea. Uh, zijn er sporen zichtbaar van de, het bestaan van Mandela... in de rest van Afrika, niet alleen Zuid-Afrika? Nou, volgens mij wel. En, en Ja, of zich dat nou midden vertaalt in ander gedrag van Afrikaanse leiders. Maar ik denk dat, dat alleen al de symboliek van de Nelson Mandela... dat hij uit Afrika is voortgekomen en zo wereldwijd erkenning krijgt... als het, nou, misschien wel de grootste wereldleider op dit moment... dat geeft zo'n boost in Afrika, want... Het is voor Afrikanen niet leuk dat ze in het internationaal... alleen maar worden afgespiegeld als mensen die elkaar ja, overhoop schieten... en verkrachten, et cetera, et cetera. En dit is, dit is zo'n trots en zo'n... Ja dat is ook gewoon heel belangrijk. Maar dat straalt inderdaad uh, over het hele continent dan. Dat Volgens mij wel. Niet tot, Ik ja, zat een het beetje zuiden. te lezen heb je van die, van die discussies ja. op internet. Dat mensen ook echt boos zijn. Dat heel veel Europese leiders hem een beetje toe-eigenen. Zo van ja, dat zijn toch krokodillentranen die daar... Want hmm. het echte Afrika kunnen zij niet begrijpen. En zij snappen ons culturele repertoire niet. Waar Mandela uit voortkwam. En echt nou heel... Ja, gewoon heel terecht, ook heel trots. En ik denk dat die symboliek daarvan... gewoon ongelooflijk belangrijk is voor zo'n continent. Goed. Dank je hartelijk, Thea ja. Heelhorst en Marcel Rutte. Bedankt. Dit was uh, ons buitenlandpanel van de villa. En wij zijn er morgen weer. Dan zitten we in Den Haag. En zo meteen na het nieuws... wat heel gewoon om half vijf gaat beginnen... hoort u uh, het Radio 1 Journaal met Lucella Carasso. Goedemiddag. Lucella, goedemiddag. Met erin uh, meer over die persconferentie van Judith Spiegel en haar man. Ze vertelde afgelopen half uur over hoe zij de ontvoering hebben doorstaan in Jemen. Ik moet zeggen, ik heb er met de bewondering naar zitten luisteren. Nou. En de paus, nog geen uh, jaar in functie. En nu al man van het jaar. Tja, daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Dat is waar ook. Oké, okay, dan gaan we luisteren, jo. zeker. Dit is Radio 1. E. Eerst het NOS Journaal. Mark Visser. Ja, Lucella had het al over. De vrijgelaten journalisten Judith Spiegel en haar partner Boudewijn Berendsen... hebben de jemenitische bevolking bedankt voor hun steun. Op de persconferentie in de hoofdstad Sana zeiden ze dat ze... ondanks een maandenlange ontvoering nog steeds van Jemen houden. Spiegel zei dat de ontvoerders haar en Berendsen op jemenitische wijze hebben behandeld. Dat was fijn, bij een niet zo fijne ontvoering. En ook bedankten ze de media en lokale organisaties... die zich voor de vrijlating sterk hebben gemaakt.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 En Wesley Sneijder heeft Galatasaray naar de achtste finales van de Champions League geschoten. Hij maakte tegen Juventus vijf minuten voor tijd de 1-0. Galatasaray werd daardoor tweede in groep B achter Real Madrid. En dat is het belangrijkste nieuws. ANWB Verkeersinformatie en die krijgt u van John Sahoka. Ja, met de lijst waarschuwing, want in het hele land... ...behalve in het westen en zuidwesten... ...komt plaatselijk dichte mist voor. Nou is het nog een vrij normale spits, 128 kilometer. Een paar opvallende files op de A4 naar Delft. Daar is een ongeluk gebeurd bij industrieterrein Polder. Er staat 5 kilometer file en er is één reis ook dicht. Op de A7 richting Hoorn is een vrachtwagen stilgevallen... ...bij de afwit A van Hoorn. Er staat inmiddels 6 kilometer file, want er is één reis ook dicht. En op de A50 Eindhoven naar Arnhem. Een ongeluk bij dus die train Ekkers rijdt, Daar staat 2 kilometer file. Daar is de linkerijst ook dicht. En verderop in de richting Apeldoorn. Daar staat bij de af het Hunderlo 4 kilometer. Want vanwege de mist is daar de spitstrook afgesloten. En op de N44 richting Den Haag zijn problemen met de verkeerslichten. Daar staat er tussen Wassenaar en Wassenaarkerkenhout 3 kilometer. Het NOS Radio in journaal. Lucela Carasso. Goedemiddag, na vijf uur schakelen we met Kiev in Oekraïne, want onze correspondent is daar. Minister Bussemaker van Onderwijs probeert de oppositie warm te krijgen voor haar leenstelsel voor studenten. Nou, het wil nog niet zo vlot, hoort u straks. Eerst de persconferentie van Judith Spiegel en haar man. Voor ons was het, was het rampzalig, maar de afloop is fantastisch. En uh, ja, vandaag zijn we vooral heel erg blij dat we hier zijn. Judith Spiegel samen met haar man Boudewijn Berendsen landen zij vanmiddag in Nederland. Ze zijn een half jaar ontvoerd geweest in Jemen. Op de persconferentie vertelden ze dat ze dankbaar waren voor de steun uit Nederland. En vertelden ze ook hoe ze in die tijd zijn behandeld. Het was geen leuke tijd. Het was geen leuke tijd voor ons. Maar uh, het was denk ik misschien nog wel een minder leuke tijd voor onze familie en vrienden. En iedereen die hier zat en niet wist hoe het met ons ging.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 Ja, maar dat eerste, dat overheerst toch wel hoor. Het is echt ongelooflijk, Lucella, als je ziet uh, hoe ze daarbij zitten. Hoe ze onderkoeld bijna, heel erg relaxed, uh, met een glimlach zitten te vertellen over wat ze hebben meegemaakt. Je gaat naar zo'n bijeenkomst toe en je verwacht twee mensen aan te treffen die getraumatiseerd zijn door een vreselijke gebeurtenis. Maar hier zit Judith Spiegel, een journaliste die eigenlijk vertelt over die ontvoering alsof ze niet zelf het onderwerp ervan was. Als een journaliste, ze zit het meer te analyseren met grapjes er tussendoor dan dat ze vertelt het, uh, het emotionele verhaal van iemand die dat is overkomen. Ja, hoewel over de angst hè, uh, wel elke dag met gebalde vuisten wakker worden viel mij op. Ja, maar, maar dat, dat stukje heb je gehoord. Wat mij vooral bijblijft is dat ze vertelt dat ze ook gelachen hebben... dat ze heel goed contact hadden met de beveiligers... dat ze echt heel goed behandeld werden. Uh, om een voorbeeld te geven, toen ze net ontvoerd waren... stond er een hele maaltijd voor ze klaar. En ze moesten, ze, ze, ze, ze moesten zich verexcuseren dat ze voordat ze ontvoerd werden... al geluncht hadden en hebben toen uit beleefdheid maar wat gegeten. En ze kregen kilo's fruit en ze werden met rust gelaten. En je vraagt je dan af, van: waar heb je behoefte aan? Wat maakt of breekt je nou, know, wat is er belangrijk als je ontvoerd bent? En zij zei, privacy is het allerbelangrijkste, is misschien nog belangrijker dan het eten en het drinken. En ze zei, we werden met rust gelaten. Heel belangrijk, ze zaten samen opgesloten, eerst in een hok, in een leme hut, later in een kamer ergens, kregen ook televisie en een airco. Zeiden er dan wel weer bij, dat was een van die grapjes. We hadden wel airco, maar we hadden niet altijd stroom. Maar goed, ze waren samen. En dat was heel erg belangrijk om die maanden door te komen. En dan vraag je natuurlijk als Lucella: wat doe je dan de hele dag? Ja. Nou, televisie kijken van de Gekste programma's. Van de gekste programma's zijn ze fan geworden, vertelde ze. Het was ook de manier om op de hoogte te blijven van wat er gebeurde in het land. In Jemen is natuurlijk veel gebeurd het afgelopen half jaar. En ze hebben heel erg veel kaart gespeeld. Uh, die, dat antwoord kwam op een vraag over wat het betekent heeft voor een relatie. Nou, die is er uh, uiteindelijk maar beter, alleen maar beter van geworden. Alleen vond ze het vervelend omdat ze moest kaarten met haar man, Canasta. En ze kan niet tegen haar okay. Zeg En zijn ze erachter gekomen wie de mensen waren uh, die ze vasthielden? Nee, euh, ze weet het niet. En dat was ook wel een van de angsten. Want natuurlijk spelen die angsten mee. En je weet ook niet ja, euh, of dit het hele verhaal is. Ze zit er nu ontspannen bij. Natuurlijk verschrikkelijk opgelucht over wat er allemaal gebeurd is. Ze zegt er wel steeds bij. Het was echt niet zo feest zoals ik het nu vertel. Voordat je een quote in de krant gaat zetten... zei ze tegen een journalist dat we snikkers kregen. Maar die onzekerheid was het. Want ze wist niet door wie ze ontvoerd was. En of ze misschien zouden doorverkocht worden naar andere ontvoerders. Dat was hun grote angst. Ze hadden het goed, werden goed behandeld... Maar op een gegeven moment moesten ze s'nachts in de woestijn een stuk gaan rijden en stond er ergens een auto met koplampen te knipperen en waren ze doodsbang dat ze waren doorverkocht, bijvoorbeeld aan Al-Qaeda, want dat is een van de vragen, was het nou wel of niet een politieke ontvoering, wie zat erachter, zijn ze ervan overtuigd dat het niet Al-Qaeda was en waarom is ze daarvan overtuigd, ze zegt wij mochten bijvoorbeeld tijdens de ramadan overdag eten, uh, mensen vonden het uh, niet een probleem als ik in een topje yoga oefeningen deed s ochtends en we, ik mocht een pakje per dag roken en zijn een kenner van het land. Uh, ze zegt... het is ondenkbaar dat ontvoerders van al Qaeda dit hadden toegestaan. Matthijs van der Wiel, voor dit moment uh, vanaf Schiphol... dankjewel voor jouw verslag van die persconferentie. Dan voetbal. Wesley Sneijder heeft Galatasaray... een uur geleden, ruim een uur geleden... naar de tweede ronde van de Champions League geschoten. Van naar voren. Hoe moet? Sneijder! Dit is hem! Hij doet het! Hij doet het! Een explosie. Een compleet gekhuis. En hij is op dit moment de held van Istanbul. Ja, de held van Istanbul, die wedstrijd die begon trouwens gisteren al... maar werd na een half uur door stevige sneeuwval afgebroken. Vanmiddag werd er dus verder gespeeld, eh, Frank Wielert. Je hebt de wedstrijd gezien en weer in de sneeuw. Ja, het was nog niet afgelopen inderdaad. Uh, alleen het veld was nu niet wit. Het veld was nu uh, vooral grijs, met hier en daar nog een klein beetje groen. Want er viel natte sneeuw, maar wel veel natte sneeuw. Dus de omstandigheden waren, ja, je zou kunnen zeggen... nog een stuk slechter dan gisteren. Alleen gisteren zagen we geen lijnen meer. Die zagen we vandaag wel. Dat was het enige voordeel. Dus het kon net, uh, we hoorden het net, hè? Wesley Sneijder, held van Istanbul. Was het een mooi doelpunt? Het was ongeveer de enige manier waarop je een goal kon maken. Een lange bal van achteruit en dan doorkoppen. En Sneijder die kreeg die bal. Die keek ook de andere kant op. En vervolgens een soort van uh, op hoop van zegen uh, een schot. Mooi buiten bereik van de doelman van uh, Juventus. En dus uh, ja, een, een hele goede goal. Want het was ja, zoals gezegd de enige manier waarop ze hem eigenlijk konden maken. Door de lucht. En nu gaan ze dus door als uh, tweede in de poel. Inderdaad, Real Madrid had zich al geplaatst. Die hebben gisteren natuurlijk wel, net als al die andere ploegen kunnen spelen. En deze wedstrijd ging het erom. Galatasaray moest winnen. Anders zou Juventus doorgaan. En dus vlak voor tijd, ja, dan ben je met recht een held. Als je dan vlak voor tijd de beslissende goal maakt, Galatasaray gaat door. En ook voor hem persoonlijk een opsteker. Behoorlijk, ja. Want hij is natuurlijk heel lang geblesseerd geweest. Hamstringproblemen uh, uh, heeft zich echt uh, teruggevochten om deze wedstrijd te kunnen spelen. had gisteren wel wat last, zei hij. En dus ook vandaag nog wel wat last, maar ja, als je dan er echt voor moet gaan, dan wil je er ook zijn. En als je dan de, de winnende goal maakt, dan, ja, dan voel je weer even helemaal de koning van alles en iedereen. Hij is er weer, hij is er nog. En rijden dus ook. Ja, en lag het tempo ook wat lager door dat veld? Dat het voor hem prettig was om, om dan zo weer te spelen? Of? Nou, het, is vooral of heel, het is vooral heel gek. Een modderveld is heel moeilijk. Hè, met alle soorten van blessures. Want dat maakt het extra zwaar. Het is, uh, het is heel gek voetbal. Juventus wil graag die bal over de grond laten gaan. Ja, dat kon gewoon niet en dat deed Calatasaray dus beter, ja hoger tempo, lager tempo. Het was een behoorlijk tempo ook nog, omdat ja, je je kon niet anders dan die bal door de lucht en dan gaat hij toch wel wat harder. Ja. En uh, Juventus uitgeschakeld, uh, dat zal hard aankomen in Turijn. Dat doet pijn, want Juventus draait heel goed in de competitie, maar zeg ik er dan meteen bij. Europa League spelen vinden ze niet zo erg. De finale is namelijk in Turijn. In hun stadion. Dus ze zullen er vol voor gaan. Maar uitgeschakeld worden in de Champions League, in de groepsfase, dat is voor Juventus nooit leuk. Nee, goed. Dankjewel, Frank Wielaert. In de ochtend en avondspits, het NOS Radio 1-journaal. De NS zegt de contracten met tientallen exploitanten van bewaakte fietsenstallingen op bij de stations. Er zijn te veel verschillende uitbaters, zo vinden de spoorwegen. Jeroen de Jager, jij bent bij de fietsenstalling bij Amsterdam Centraal Station. Uh, wat betekent ja. dit uh, voor het personeel daar? Uh, in ieder geval dat het contract niet verlengd wordt. Dat loopt tot uh, 1 januari 2015. Hier zijn totaal, ik dacht 17 mensen. Ja, klopt. Als was Oosterhout, de eigenaar hier van, uh, van de stalling. En die mensen die liggen er dus uit. Uh, en dus ook Ger Müller, u uh, bent hier 27 jaar in dienst. Ben ik hier 27 jaar in dienst, ja. ja. Dat is een harde dobber ineens. Het is echt een heel harde dobber, ja. Hoe, hoe kwam dat op u over? Nou, ik zeggen als een koude douche. En, en die redenering van de NS. NS zegt, wij willen die 60 fietsenstallingen die we in Nederland uh, hebben... die willen we een uniforme uitstraling geven... en we willen constante kwaliteit gaan leveren. En daarom gaat iedereen eruit... en willen we eigenlijk maar met één exploitant gaan werken. Of misschien twee. Nou, ik vind het een waanzinnig idee. De mensen waar ik hier al 27 jaar mee werk... en ook de klanten waar ik hier mee werk, hier nou, die zijn uitermate tevreden. En wij geven onze service. Banden plakken, noem maar op. Alles wat er gedaan moet worden aan de fiets. Mensen, de mensen die gaan dus... Uh, kom eens morgen, Gerrit band. een beketting is straf want ik doe dat niet. En s'avonds komen ze weer even naar werk terug. En ze kunnen hun fietsje meenemen. Dus u zegt dat gaat voor Amsterdam niet op die redenering? Nou, niet voor mij, nee. Mijn, nee, niet voor mijn idee, nee. Dat klopt We niet. staan hier in de werkplaats... waar de fietsen omhoog getild worden. En dat gebeurt vaker. En u leeft de constante kwaliteit. Ja, inderdaad. Ja. Inderdaad levert de kwaliteit, ja. Er is echt nog niemand die een klacht heeft. Mocht er een klacht zijn, dan is er nog een service ook. Terwijl ze dat in principe dus... Uh, komen ze de volgende dag komen ze terug, een reparatiebonnetje erbij... In, of een quotantie nemen ze erbij. En we leveren dus gewoon weer het service te vangen. NS zegt verder, want ik heb ze net gebeld. Uh, ik vroeg ze uh, ja, wat, wat nog andere redenen zijn. Ze zeiden 45.000 lege plekken op die stations, in die fietsenstallingen... en reizigers zijn niet tevreden met de uitstraling. Hoeveel plekken hebben jullie hier? Nou ja, We hadden er 1.200. Maar door de nieuwe reglementen van de spoorwegen NS-fiets, dat we dus met OV-fietsen moeten gewerken, hebben ze dus zoveel stallingplaatsen weggehaald dat wij s morgens om half negen zeggen wij zijn vol. Jullie zijn altijd vol. Er zijn hier ja, geen lege plekken. Wij nou, hebben hier echt geen lege plekken. Wij moeten zelf klanten teleurstellen dat wij geen plek hebben. Alleen maar door het feit gewoon dat we 400 OV-fietsen hebben moeten gebruiken. Dat moest u verplicht doen. Verplicht. deze meneer willen langs. Wist u dat het ophoudt hier? Nee, geen probleem. jongens, er wordt gebeld. Hebben jullie gehoord dat deze uh, fietsstalling uh, door een ander. Nou, hij gaat niet weg, de fietsstalling, maar de exploitant moet eruit. Nee, de mei. Kamer, dat zijn prima jongens. Ja, de je. Jongen, uh, kun, kun je ze niet een franchise uh, maken? Nes wil met één exploitant gaan werken op alle stations. Okay, nou, als hij dat is, is prima. <lacht> Wie is hij? Ja, ik, ja. Uh, goed. Uh, ja, voor u, want u bent 67, ja. zal u... Uh... Nou, ik vind het heel erg. Al ben ik 67, maar het maakt niet uit. Nee. Ik, ik ben toch niet verplicht naar weg te gaan. Nee. Ik doe mijn werk met plezier. En daar gaat het uiteindelijk om. Nou, Sterkte in ieder geval. Okay, We praten straks verder met de eigenaar hiervan. Hoe die onderhandelingen zijn uh, gelopen met NS. Jeroen de Jager. Jeroen Jager. Dan de verkeersinformatie. John Sohoka, goeiemiddag. Goedemiddag. Nou, laat ik beginnen met een waarschuwing. Want in het hele land, behalve in het Zuidwesten en Noorden... komt op veel plaatsen nog dicht mist voor. Nou, en door de mist zijn een aantal spitsstroken... die blijven nog dicht. En ja, het valt nog mee met de drukte. Ondanks de mist, eh, 150 kilometer. Een normale spits, eh, de meeste vertraging op de A4 naar Delft. Dat komt door een ongeluk bij industrietrein industrieterrein Polder. Daar staat een 6 zes kilometer file, maar inmiddels zijn wel allerlei stroken weer open. Het is bijna kwart voor vijf. Twee jongens die in Eindhoven, man die op straat lag, hebben geschopt en geslagen... hebben in een hoger beroep min of meer dezelfde straf gekregen als eerder opgelegd. Het komt neer op minder dan een jaar jeugddetentie. Het Openbaar Ministerie heeft beelden van die mishandeling op televisie laten zien... en dat rekent de rechter het OM aan. Persraadsheer Anne B. Fiek. Het Openbaar Ministerie heeft hier uiteindelijk besloten om niet stilstaande beelden uit te zenden, maar om het hele filmpje uit te zenden. Dus meer dan nodig was om alleen de identiteit van de daders te achterhalen. En op het moment dat je dat doet, als je meer uitzendt dan nodig is voor je doel... dan treed je in de privacy van de verdachten. Ik denk dat dit ook voor het Openbaar Ministerie in de toekomst... dat zij voorzichtiger moeten zijn. Zult u aan het Openbaar Ministerie moeten vragen. Het is natuurlijk zo dat het gaat hier om een heel ernstig feit en bij een heel ernstig feit mogen beelden gebruikt worden. Dat staat dat dat staat vast. De vraag is alleen, wat zend je vervolgens uit... op het moment dat je doel is het achterhalen van de identiteit? En dan moet je dat heel zorgvuldig afwegen. In dit geval had het Openbaar Ministerie... dat bleek ook toen ze het beroep instelden... heeft zelf vastgesteld dat stilstaande beelden hadden kunnen volstaan. Dat daarmee het doel al was gediend. Als ze dat op dat moment al weten... dan kunnen ze niet vervolgens alsnog beslissen... tot het inzenden van de uh, integrale beelden. Althans, dan leidt het tot strafvermindering. Remco van Toren, persadvocaat. Generaal. U had met minder zware middelen de jongens in beeld kunnen brengen. U heeft nu uh, gewoon de beelden laten zien... maar u had het kunnen doen met zogenaamde stils, vindt het Hof. Wat vindt u daarvan? Ja, daar hebben ze gelijk in, in die zin... Uh, dat het mogelijk was geweest om eerst met stils te werken. Alleen het is een afweging die je in een zaak maakt... of je eerst die stils inzet en kijkt of dat wat oplevert... en dan eventueel later bijvoorbeeld tot verdergaande middelen gaat... Of dat je denkt, nou, dan verstrijkt in die tussentijd ook de tijd. En misschien dat we dan te laat zijn met dat sterkere middel. Ja, en dan kun je de afweging maken dat je zegt... wij zetten op dit moment gelijk al die bewegende beelden in. En dat is de afweging die in deze zaak is gemaakt. U zult dit soort middelen blijven gebruiken. Er zullen bewegende beelden worden gebruikt bij de opsporing. Die zullen zeker uh, uh, gebruikt blijven worden als wij dat nodig oordelen. Ja. Deze uitspraak van het Hof doet daar niets aan af. Uh,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 Dan nu Ilse de Lange, Blue Bittersweet.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 voor het weer is het Gerrit Hiemstra. Uh, Gerrit, niet het hele land kon vandaag van de stralende zon genieten. Dat klopt, ja. Het hele oosten van het land... bijna het hele oosten van het land... het zat een groot deel van de dag in de mist. Sommige plaatsen uh, daar heeft dat de hele dag geduurd. Dat mistgebied uh, ja, was een groot verschil met uh, het westen van het land. Want vooral daar scheen de zon. Ook overigens in Zuid-Limburg. Dat was ook net vrij van het mistgebied. Maar het mistgebied is, is zich inmiddels uh, aan het uitbreiden... Dus ik denk dat er in ieder geval vanavond op veel plaatsen dat het weer mistig zal zijn. Um, in de loop van de nacht zal het in het westen weer wat oplossen. Omdat er iets meer wind komt. Dan krijg je iets meer dat de atmosfeer door elkaar geroerd wordt. En dan lost dat dunne laagje mist uh, waarschijnlijk weer op in het westen. Maar in het oosten uh, kan het toch weer blijven, blijven hangen. Verder uh, gaat het weer 1 of 2 graden vriezen op veel plaatsen. Het kan weer lokaal glad worden. Dus een beetje een herhaling van de afgelopen nacht. Ja, en wat krijgen we dan morgen voor dag? Nou, morgen dan um, is denk ik opnieuw het oosten en het noordoosten... het meest gevoelig voor mist of lage bewolking. Terwijl de rest van het land, mede door de wind uh, die iets toeneemt... Um, dat is ook morgen merkbaar... Uh, zal het morgen toch weer een mooie dag worden met veel zon. Temperaturen die zitten zo rond de 5 graden. Mistgebieden iets lager, zonnige gebieden misschien iets hoger. 6, misschien 7 graden. En dat blijft nog zo tot en met uh, vrijdag... Zaterdag is het bewolkt, passeert er een zwak front, misschien een beetje regen. En daarna dan wordt het wel weer droog, um, maar de temperaturen komen weer iets hoger. Uh, graad of 7, 8 overdag en uh, boven nul in de nacht. Zeg, als we dan even over de grens kijken, we zagen vanmiddag beelden vanuit Turkije, Istanbul. Barre omstandigheden tijdens het voetballen van Galatasaray, niet zo erg als gisteren... maar toch ook weer wat sneeuw ja. op het veld. Uh, het is echt winters daar. In die hele regio is het echt bar en boos. Veel buien boven de Middellandse Zee. Ook een harde wind. En dat is nog niet voorbij. Want ook de komende dagen blijft het daar erg koud. Koude lucht die wordt aangevoerd vanuit het noorden. Dus daar kunnen ze de bos maar nat maken wat betreft de sneeuwval en de kou. Dat blijft nog voortduren. Ook de hele regio, Libanon bijvoorbeeld, ook Syrië. En natuurlijk de Caucasus, Sochi. Daar, uh, ah, binnenkort... Krijgen ze daar echt de sneeuw? Ja, daar is ook in de buurt wat sneeuw gevallen. O, Sochi ligt natuurlijk aan de Zwarte Zee. Dus daar is het iets boven 0 graden graad of vier overdag. Maar s'nachts vriest het er en in de bergen daar ligt sneeuw. Oké, okay, nou dat is in ieder geval mooi. Als het blijft liggen tenminste ja, tot februari. Duurt nog even. Gerrit Hiemstra was dat. Het leenstelsel voor masterstudenten wordt op dit moment besproken in de Tweede Kamer. Het plan van minister Bussemaker om nieuwe masterstudenten... vanaf komend studiejaar geen basisbeurs meer te geven, daar gaat het om... Het Idee is dat ze dan geld gaan lenen voor de studie, Marcel Bril. Jij volgt het debat. Ja, uh, hoeveel steun heeft de Bussenmaker op dit moment voor het plan? Nou, in ieder geval, niet genoeg voor uh, een meerderheid in de eerste Kamer. PvdA en VVD uh, zien het allemaal wel zitten, maar zoals verwacht waren de partijen die de minister nodig heeft om het plan door de senaat te krijgen erg negatief. Dan gaat het om GroenLinks en D66, die zijn in principe voor een leenstelsel, maar niet zoals Bussenmaker het ziet. En het gaat over een heleboel dingen, bijvoorbeeld over het gespreid invoeren van het leenstelsel. Voor de masterfase is het namelijk zo dat komend studiejaar eh, dat al ingevoerd zou gaan worden. En voor een bachelorstudie gebeurt dat dan pas een jaar later. En dat zien GroenLinks en D66 niet zitten. En daarom hadden ze zojuist een paar adviezen voor de minister. Ik zou de minister dan ook willen aanraden om deze, dit wetsvoorstel niet door te duwen. Ik waarschuw haar ook door te zeggen als zij denkt... dat ze nu het wetsvoorstel wel even kan terugtrekken... en een paar weken, een paar maanden, voor mij een paar twee jaar wacht... dat dan het standpunt van mijn partij wel verandert. Nee, dit is een slecht voorstel en het moet anders. Ik zou de minister willen vragen om met een beter voorstel te komen. Een rechtvaardiger voorstel. Dit leenstelsel is half werk. Het gaat alleen over de masterfase. Heeft in de ogen van mijn fractie een aantal cruciale weeffouten. raakt sommige groepen te hard...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 Ja, terug naar de tekentafel dus, uh, zegt d 66 Dat betekent dan, denk ik, dat de minister die invoering voor de masterfase nog wel even uit moet stellen. Ja, dat ligt wel voor de hand, zeker omdat de PvdA net heeft gezegd dat ze dat een sympathiek voorstel uh, vinden. Nou, ja, Bussemaker is nog niet aan het woord geweest. dus Zij zit aandachtig te luisteren naar dat wat Kamerleden uh, te zeggen hebben. Uh, maar goed, dat ligt voor de hand dat dat gebeuren gaat. Uh, maar dat betekent natuurlijk niet dat het uh, leenstelsel definitief ten gronde is gedragen. Zo is het dan nog meer tijd om te kijken of het aangepast kan worden en uh, of GroenLinks en D66 dan wel achter het plan kunnen staan. Nou, geeft dat weer een gat in de begroting of valt het mee? Nee, nee, want dat werkt uh, zo niet. Het is zo als je dat uh, geld uh, ophaalt bij het uh, leenstelsel, dus als je studenten laat lenen en geen gift doet vanuit de overheid, dan levert dat geld op en dat kun je investeren in het onderwijs, maar uh, dat slaat geen gat in de begroting, dus wat dat betreft zijn er niet hele grote gevolgen uh, als het bijvoorbeeld een jaartje uit Wordt. En ook als het leenstelsel helemaal niet zou komen... Euh, dan is dat ook weer geen gigantisch probleem voor in ieder geval de begroting. Maar dan zal het kabinet het erg jammer vinden... dat er dan niet geïnvesteerd kan worden in het onderwijs. Marcel Bril, als minister Bussemaker heeft gereageerd... dan horen we dat graag van jou. Elke werkdag, BNN Today. Kane en Rianne zie ik ook hele vieze gezichten trekken. Keen, min of meer een beetje de koriander van de popmuziek. Ja, laten nou, we daar een punt of achter Kane. zetten. S'avonds om half negen op Radio 1. Ik ben pas met Peter Langhoutreis naar Disneyland Parijs geweest. E-nug. Uh, e Luister en kijk mee op radio1.nl. Het is een beetje raar. Ik. Precies. Ja. Het is een beetje film, een ja. beetje jaren zeventig. Dat, dat is verkeken. heel leuk. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 ook financials en DGA's gaan naar movier.nl slash zeker van inkomen.